We noemen nu het negende e en tiende vers van psalm 9. Verder wordt u verzocht. Met verschuldigde eerbied hebben we al luisteren naar het lezen uit het gedeelte van Gods woord. Het wil ik u in het boek de psalmen en wel psalm 9. Onze hulpen en ons beginsel. Er zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en derde geschapen heeft. En die nooit laat varen het weg. Er zijn er hij die vingeren, die trouwen houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede Worden uw bij den aanvang geschonken En bij den voetgang rijkelijk vermenigvuldig van God Den Vader en van Jezus Christus, onze Heere, door de werkingen van God, den Heiligen Geest. Amen. We vragen in het avonturen wel uw aandacht voor het ons straks voorgelezen 9e psalm en daarvan nader het 11e vers. Wij noemen u psalm 9 vers 11, waar Gods woord al dus luidt. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij heren, niet heb verlaten degene die u zoeken tot zoveel uh, David die hier wel in noten en in banden en wellicht in het midden dat van zijn vijanden verkeert er komt ons in het tiende vers te zeggen en de heren zal een hoog vertrek zijn voor en verdrukte en een hoog vertrek in tijden van banaaldheid en gaat aan handelen die uw naam kennen zullen op u betrouwen terwijl gij nooit verlaten heeft omdat ge heren niet hebt verlaten degene die u zoekt we wensen in de eerste plaats uw aandacht te bepalen bij wat het inhoudt de naam des sieren te kennen. In de tweede plaats wat het betekent op hem te vertrouwen. En in de derde plaats de troost voor die de naam kennen en die hem zoeken. We zullen trachten weinig tot onderwijzing en lering te spreken. Voordat we de doen zingen uit Psalm 33... Dus zijn het tiende en het elfde vers. Het David looft in deze psalm God. Omdat hij mag ervaren in strijd, in wanden, in vervolging, in vergruizing wat hij aan God heeft. Daarom begint hij al, ik zal de heren loven met mijn gansheid, ik zal die wonderen vertellen, ik zal mij verblijden. En van vreugde opspringen, ik zal uw naam psalm zingen wel hoogste. Dus die gaf wel te kennen dat hij de naam de sieren kende. Waarom? Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd uh, uh, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. En als die dan zijt we in het verband van onze tekst. Uh, weer zegt psalm zing de heren. Die de sianoom verkondigt onder de volken zijn het daden. Wanneer dat u van tevoren eerst gezegd hebt, die uw naam kennen, zullen of u betrouwen, vertrouwen, omdat gij heren niet hebt gelaten, degene die u zoeken. Wanneer we hier in de eerste plaats een weinig stilstaan, bij die uw naam kennen. Dus hij spreekt hier over mensen die de naam des heren kennen. Een opmerkelijke zaak is het, mijn hoorders, dat daar gehandeld wordt over kennis. Kennis is in de eerste plaats een bewijs van geloof. Want het geloof bestaat in kennis en in vertrouwen. Dus waar geen kennis is, daar kan geen vertrouwen zijn zodat we hier in zonderheid willen vinden eh, dat er gehandeld wordt over het zaligmakend geloof. Maar dan moeten we, en is het wel nodig dat we toch gaan onderzoeken eh, wie het dan zijn waar het van geldt. Die uw naam kennen en zullen op u vertrouwen. Eh, de kennis. Van Gods naam zijn we krachten, onze boomsbreuk en Adam verloren. Dat al is het, dat het kennelijke van God in ons overgebleven is. Niet de kennis Gods, maar het kennelijke van God. En door het kennelijke dat bij ons overgebleven is, wij nog onderscheiden tussen goed en kwaad. Maar in wezen, door onze val en adem ons verbondshoofd, zijn we de kennis Gods verloren. Zodra Adam gezondigd had, kende hij God niet meer. Waarin bewees zich dat? Eh, wel... In de staderechtheid kende hij God aan de windersdags. En zodra dat hij gevallen was, was hij de kennis Gods verloren. Want hij loogende de alomtegenwoordigheid. En hij loogende de, de alwetendheid. En hij loogende nog het kwaad dat hij gedaan had. Hij loogende door zijn verbergen... Gods tegenwoordigheid en allevendheid. En hij loog tegen God. Of dat God een mens was die te beliegen was. En die de leugen geloven zou. Want mijn de duivel is begonnen. Om te liegen. En Eva is begonnen om te liegen. En tegen Adam en Adam probeerde. God te believen. En God is niet te bedriegen. Maar het openbaard hielde daarin dat hij de kennis verloren was. De kennis van God. En de kennis van zijn naam. En nu zijn wij in Adam ons verbondshoofd. Dan zijn we gevallen mensen. En nu zijn we de kennis God verloren. Vreemdelingen van God zijn we geworden. Dat al is het dat we uit kracht van opvoeden. Dat al is het dat we een leerstellig kennis hebben van de leerstukken der waarheid. Al was het dat we zelfs voor de leer der waarheid nog zelf bestrijden. En we missen de zelfmakende kennis, missen we de kennis van ons. Vandaar dat mijn hoort dat er vanzelfs ook geen vertrouwen is. Nee. Uh, want uh, dat wanneer we iemand kennen, leren kennen, uh, zullen we op hem vertrouwen. Uh, we waren die kennis kwijt. Hoe komt men weer aan wat we hier vinden, uh, die uw naam kennen. Daar moet dan toch wat gebeuren aan een mens die de godskennis kwijt is. Moet er wat gebeuren aan de mens om er weer wat van te leren die uw naam kent. Nu weten we wel dat God met eerbied gesproken had geen naam nodig had als hij zich niet aan mensen heeft. Maar omdat hij de wereld geschapen heeft en de mens geschapen heeft heeft God zijn naam geopenbaard. En dan vinden we in zonderheid in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Daar was een drieënig God werkzaam in de werkingen der schepping. En mijn is dus in de en zeggen we kende Adam God. Waarin dat God zijn naam groot maakte in de schepping en in de werken der schepping. Zodat. We straks op de catechisatie nog vroeger. Welke Bijbel had Adam? Niet zowel in hebben. En er een, een goed antwoord gaf. De schepping. Het geschapene was de Bijbel voor Adam. Daar gelast hij elke dag Gods majesteit. Gods wijsheid. Gods heerlijkheid. Gods grootheid in. Dus Adam had wel een bijbel hoor, de graanse schepper. Ja. We zongen straks dus groot in die psalm van 33, vinden we de grote schepper alle dingen. En vandaaruit dat zelfs Hellebroek nog leert waar het is God te kennen, uit de natuur en uit Gods woord. Dus Adam kende God zijn schepper en zijn naam. Die ontzaglijk groot was, die door zijn daden zich zulke naam verwierf, dat hij de schepper was van zon, maan, sterren, hemel, aarde, vissen, vogelen, dieren des velds, En daar las Adam elke dag in: de Heer is groot en zeer te prijzen. Maar. Zodraad dat hij gezondigd had, werd de Bijbel voor Adam een gesloten boek. Weet je waarom? Hij werd uit het paradijs gezet en God vervloekt het boek. Om eventueel wil zij het uitrekt vervloekt. O, mijn houders. Adam kon de Bijbel niet meer lezen. De schepping werd voor hem als het ware een gesloten boek om u en het aardrijk vervloekt. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft een ander boek geopend. Het boek gemaakt in de stilte, dat nooit begon, de eeuwigheid. En ging hem openbaar Het verbond der genade. Waar Adam is in zoverre dat een heren. Door de Heilige Geest het geloof in zijn hart gebracht heeft. een beginsel heeft leren kennen van. wat wij nu hebben. Want, mijne een God heeft zijn naam geopenbaard in zijn woord. En dat woord begon hij al te spreken. toen hij ging spreken over het zelf van de vrouw. Daar gaat hij handel over. Het zaad van de vrouw zou de slang de kop vermorzelen en hij zou het de verzinnen vermorzelen. Dus er gaat hij al spreken over de komende Christus. O dat hij wat de eerste Adam bedorven, ja. de tweede Adam zou herstellen. En daartoe heeft hij dan later zijn woord gegeven, we vinden... Dat hij zich gedurig nader ging openbaren. Aan Noach, aan Henoch, aan Abraham, Isaac, Jacob, David. In de profeten steeds duidelijker. Eh, totdat hij zijn zoon gezonden heeft. En mijn huddes, waarin zijn naam en de grootheid van zijn naam wel uitkomt. Eh, dat hij zijn zoon gezonden heeft, die waarachtig en eeuwig God was, en waarachtig mens. Wordenis en toch maar één persoon met twee natuur. We gaan er niet over uitweiden, en Maar die heeft hij hier op de wereld gebracht. En mijn hordes, die kende in wezen Gods naam. En die heeft in wezen Gods naam geëerd en verheerd. Want waarin bestaat een hoofd, de naam, des Heeren in zijn goddelijke duwde. In zijn goddelijke deugd openbaart God zijn naam. Wanneer hij zijn naam uitkomt te roepen voor Mozes. Dan roept hij uit genadig, warmhartig, langmoedig en groot. Van goede tierenheid is de Heer. En die de schuldige eens in onschuldig zou houden. Dan roept de Heer zijn naam uit voor Mozes. En nu vinden we de ganse waarheid over zijn naam. En die kunnen we nu weten, dat we de Bijbel lezen en dat we kunnen horen prediken. En dat we erover kunnen spreken en gebruik maken van de naam des Heren, zoals die God is, zoals dat die Heeren is. En veel gebruik maken van de naam des Heren zonder dat we hem kennen. Dat wil zeggen een zaligmakende kennis hebben die uw naam kent en daarom staan we in de eerste plaats even stil wie het zijn die uw naam kent die zijn de naam kent christus zegt in johannes 17 ik heb uw naam de mensen openbaar. en ik zal hem nader openbaar dus mijn houders ...om de naam Gods te kennen... ...en we zouden hier een uitgebreid veld vinden... ...als we hier gingen spreken over... Uh, ...de naam des hier... ...we vinden op de ene plaats hij is een sterke toren... ...en we vinden zoveel omtrent zijn naam... ...maar het gaat hier over de kennis van zijn naam. Uh, dus dat moet een zaligmakende kennis wezen... ...en die zaligmakende kennis... Die groeit niet op onze nakken. En waar God en Heilige geweest en Christus zegt. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die geheim uit de wereld gegeven hebben. Zodat we hier ons leven zelden kunnen doorbrengen. En de naam van God op onze lippen nemen. Of de naam des Heeren op onze lippen nemen. En zonder dat we ons bewust zijn dat we geen kennis hebben van zijn naam. Wil dat zeggen dat we zijn naam niet aan mogen roepen? Wil dat zeggen, ach, hij is onze schepper. En als schepper behoudt God recht op ons. Daarom, wanneer we hier vinden over de kennis van zijn naam. We zeiden dat is wat nader als dat ik weet dat er een God is. En dat ik weet dat die schepper is. En dat waarom de Bijbel zegt het. Maar dan hebben we nog nooit de kracht van die naam leren kennen. Want mijn houders, als wij die naam gaan leren kennen. En ik bedoel niet in die naam zoals die God genoemd wordt. Zoals dat die Heere genoemd wordt. Want we hebben dat wel eens meer gezegd. Iemands naam openbaart zich. Soms en wordt roemrijk in zijn daden. We hebben immers, neem bijvoorbeeld Luther en Calvin. Die de namen zijn vereeuwigd geworden. En die komen bijna op Alex lippen. Die aan godsdienst doen. Die de namen zijn vereeuwigd geworden. Doordat een ene hervorm een andere reformateur geweest is. Die de begraven leer weer naar boven gebracht hebben. Zodan die mensen de naam, en dan is het niet omdat die Luther of Kavajne heeft. Maar dan is het omdat ze de grondwaarheden weer aan het licht gebracht hebben. Daarom hebben ze zich een naam vergeten. Wanneer we onze vaderlandse geschiedenis, en we nemen bijvoorbeeld Prins van Oranje en uh, andere zeehelden, Maak, Arten, stroom. Of uh, Michiel de Ruiter, die de namen zijn vereeuwigd worden door de helde daden die ze gedaan hebben. Vandaar dat uh, ze nog zelfs afgebeeld of dan er nog beelden van er zijn. Uh, dus uh, duizenden in die tijd die er gestorven zijn, die de namen vereeuwigd van de aardig vandaan. De aarde is een begraafplaats waar er velen zijn die de naam nooit meer genoemd nog gekend al het vergeetboek zijn. Dus, wanneer we hier vinden die uw naam kennen, dan moet daar kennis wezen. En waardoor kennis verkrijgen we die kennis? Door de verlichtingen des heilige geestes. Door de verlichtingen des heilige geestes. En waarin gaan we dan die naam kennen? Ten eerste in zijn goddelijke deugden. Als God en heilige geest ons gaat leren om zijn naam te kennen, dan gaan we zijn naam leren kennen in zijn goddelijke deugden en eigenschap. En dan zullen we die naam zodanig leren kennen dat hij te heilig is. ...om met de zonde gemeenschap te kunnen hebben. Dat hij terechtvaardig is... ...om de zonde ongestraft te laten. En dat hij een majesteit bezit... ...die ook beschikt... ...om de zonde te straffen. Dan zullen we zijn majesteit... ...zijn heerlijkheid gaan leren kennen. En wanneer door de heilige geest... En we verlicht worden. Dat we in het licht van zijn woord. In het licht van zijn deugden, In het licht van zijn majesteit gaan leren kennen wie wij zijn. O mijn hoeders. In onze tijd hebben ze zo Jezus bij de hand. Maar waar God een heilig en geest zaligmakend gaat werken. Krijgen we met God te doen. En dan krijgen we mensen durven te doen. En wanneer we daar overheen stappen, of overheen, zal de stappen bedriegen ons voor eeuwig. Heus de waarheid. En omdat er zulke een tijd is die we thans beleven, dat men verloren gaat omdat men geen kennis heeft. En uit de onkennis alles in de hemel gezet wordt, of dat we met God zo'n beetje kan doen. Vandaar het, mijn uur, dan de gebedjes die dikwijls gedaan worden, verschrik niet, dikwijls meer beweeg, of het is zo zijn, om God een beetje te bewegen, dan man ons kans zou krijgen, als een vrucht van onkennis. Och, dan kan het wel eens wezen, mijn ouders. Als we Gods kennis zijn naam gaan leren kennen in zijn deugde. Dat je van je gebed gewallen. Ja, misschien wel een vreemde uitdrukking. Waarom dan? Jawel, dan kun je bij tijden bemerken. Dat je God zou willen bewegen tot meelaaien. Waarom? Ah, oh, je bent zo'n ongelukkig. hé. En ben ellendig enzovoorts. En hoe komt het, dat er schier geen verhoren zijn, omdat zijn naam niet gekend En wat zal het eens wezen, mijn doordens. We hebben een tijdje in ons leven gekend, dat we niet meer durfden te bidden. O, oh, om de naam des Heren niet heidelijk te gebruiken. Wanneer is licht gaan krijgen. Over die ontzaggelijke majesteit Gods. Die zijn gerechtigheid handhaaft En die niet ene zonde zien, En die op zou houden God te zijn. Wanneer dat hij de zonde onderstaat. Ja. Maar met welk doel. Wel mijn houders dat we zijn naam zelden kennen. En met welk doel. Uh, tot vernedering en vertedering. Anders wordt zijn naam miskend. Soms zijn naam gevloekt, Maar dat het meiden zal brengen die zijn naam leren kennen in de vernedering en in de vertederingen des harten aan de planten van zijn voeten komt. En uh, waarom? Uh, Wel omdat hij zijn naam groot en rugbaar zou gewaken in de openbaring van zijn liefdehart in zijn zoon Jezus Christus die voldaan en op zich genomen had in de stilte der eeuwigheid om aan zijn naam dat is aan zijn deugden te voldoen waar Christus zegt in het hoge priesterlijk gebed ik heb u naam verheerlijk tot de herde. Christus heeft de naam God verheerlijk. Ik heb u verheerlijk dat daar. Ik heb volledig het werk. Het, welk wat had Christus verheerlijk? Wel, de deugden gods waren door zijn lijden en sterven opgeluisterd en voldaan. Zodat wanneer we daar iets van mogen leren kennen, dat Christus voldaan heeft, en zelfs de naam God geëerd heeft, dat wil zeggen zich gebogen heeft onder de wil zijns vaders en die gebeden heeft naar de wil zijns vaders. Want wij zeggen niet dat we niet bidden mogen, maar met mijn hoorders, wanneer bidden we is, uw wil geschiedenis, in onderwerping aan zijn goddelijke leiding. Ach, wij willen dikwijls Gods wil buigen, dat hij doet zo wijd willen. Maar om nou zijn naam te kennen is, dan we buigen onder zijn wil en onder zijn gezag. Dan wordt het een beetje anders hoor. Ach, dan wordt het een beetje anders. Daarom, mijn dus leggen er al wat vidders in de rampzaligheid. Ja, eerlijk waarom. Ach, laat ons toch de ernst van de waarheid overdenken. We hebben maar één kostelijke ziel voor de eeuwigheid. En we zijn op reis naar de eeuwigheid. En wanneer we nu leren kennen. Ach, zijn naam. Zo heilig, groot en goed. Dat hij zijn naam nu komt te openbaren in de zoon van zijn eeuwig welvaar. Die zeggen we. Voldaan heeft aan zijn goddelijke deugden En zich onderworpen heeft de wille God zondeloos. En God alzo in Christus zijn naam komt te openbaren. Als een God baremaaktig. En genadig. En langmoedig. En gaarne vergevende. Maar nooit buiten. De kennis van die gezegende naam. Want die we zodanig leren kennen. Eh, Mijn hoorders die krijgen ten eerste liefde tot zijn deur. Dat is anders dan dat we een vijandschap tegenover We kunnen wel eens leren kennen onze vijandschap. Dan dat we nu een het zijn. Maar wanneer God en Heilige Geest enige kennis geeft. Van de naam des Heren. De grootheid en de majesteit. En dan roept u al, het God is groot. En wij begrijpen het niet. En dat zal ons meebrengen. Dat wanneer we leren kennen iets van zijn naam. Onze nietigheid, onze kleinheid. Wat zijn we tegenover het wezen gods? Wie zijn we mijn reurders voor zijn majesteit? Want als we zijn naam kennen, in zijn alwetendheid en in zijn alentegenwoordigheid, dan zal dat ten eerste al meebrengen dat men de zonde gaat haten en vrezen uit de kennis van zijn deugd. Ik zei straks nog op sessie, En wanneer een jongen wil stelen en er is een politie in de buurt, dan heb een haat aan die politie, want hij kan zijn hart niet uitvoeren. Hij zal ook niet stelen, omdat de wet in het gezicht is. En mijn houders, uh, wanneer zondige mensen geworden zijn ons verbond op de adem. Wanneer leven we erbij, dat God in zijn alwetendheid en in zijn alentegenwoordigheid vlakbij ons is in het horen wat we zeggen. Zien wat we denken. En te zien wat we doen. En hoort wat we spreken. Ach, als we daar wat bij leven. Bij de grootheid en de afwezigheid Gods. En we krijgen dan in het licht van zijn deugde te kennen. Hoe vreselijk of God de zonde vind. Hoe gruwelijk of God de zonde vind en hoe dat in de zonde haalt, dan hebben een kind van God wel reden elke dag op zijn is voor God de te komen, vergeef ons onze schoon. O oh, mijn doordens, wat leven we dikwijls bij de kennis van God dan? Wat leven we dikwijls bij de kennis van God dan? En wat is het nodig dat die naam geopenbaard en verklaard wordt in ons aarde. Niet alleen in zijn deugde van zijn alwetendheid, rechtvaardigheid, heiligheid, alomtegenwoordigheid. Maar zoals dat hij zich openbaart in de zon van zijn eeuwige welvaart. Ach mijn houders, waarvan het geld zijn naam zal voortgeplant worden. Van kind tot kind, zolang de zonder zal zijn. En wanneer zijn naam gekend wordt zoals dat hij is, God één Christus de wereld met hemzelf verzoende. En dan zouden we nog eventjes verder kunnen gaan. Ach, wanneer we dan zijn naam leren kennen, dat hij niet alleen heet God, dat is de almachtige, Dat hij niet alleen genoemd wordt Heer, dat is Jehovah, dat is verbond God. Dat hij uit zijn eeuwig verbond hangt. Zijn verbonds wel daden zoals die door de middelen des verbonds verdiend en verworven zijn. Maar als hem leren kennen als onze verbondsgod. God. En als onze God en Vader. Ja. Die we naam kennen, mijn ouders, Dan kan er wel tijden aanbreken dat ze hem leren kennen als de lieve God en Vader. Ja. Ach en in zover. Dan ze leren kennen als de lieve God en Vader die verzorgend, zegenend en zaligend God Zal er een teerleven wezen. Ach, daar kunnen we onszelf een naam beproeven. In hoeverre dat we zijn naam kennen. In de eerste plaats zou het ons uit kunnen drijven. Om als God zich openbaart in Christus zijn zoon. En dat zijn naam die heilig is in geducht, maar dat hij te benaderen is in het bloed des verwonds. Dat hij toegang geopend is, laat ons toegang eh, tot een troon zijn genade. Al dat we ware martigheid zouden verkrijgen en genade zouden vinden ter bekwame tijd. Ach, wanneer dat hij zich gaat openbaren. Al die God des die een genade verbond opgericht heeft in de zoon van zijn eeuwig welbergen en hij ons verklaren de verbonds. Die verworven heeft dat hij als God des weer in gemeenschap kan treden met een arme zonde. Och, mijn woord zijn als die wat nadere kennis verkrijgt. En hij mag door den Heiligen Geest die alleen vernieuwt. Maar ook verzegeld en verzekerd worden van zijn aandeel. Door welke geesten roepen, ah, vader, deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen zijn. Kinderen en erfgenamen gods. Ach, als ze het eens mag leren kennen en wie God voor is. Ach, dan kunnen ze hem een beminnelijke naam geven. Wat Jezus zelf geleerd heeft. Onze Vader. Die in de hemel is die we naam kennen. Ach, in hoeverre mijn houders kennen wij zijn naam. In hoeverre hebben we kennis van die gezegende naam. Die niet alleen die God van den zon daar zijn maar die is wat die blijft He, dat niet tegenstaande He, bij al de vijandschap en de vijanden die die van binnen en van buiten hebben zoals we hier in dat kapitel vinden en ik geloof altijd maar dan de binnenste de gevaarlijkste zijn wij hebben dikwijls veel meer te kwaad dikwijls mijn horen met wat buiten ons is maar we hebben de dikwijls geen in. Dat de gevaarlijkste vijand binnenin ons zit. En als we daar een weinig ontdekt worden, eh, dat de grootste vijand van binnen zit, die het goed kan, want houd er rekening mee: de satan die valt altijd van buitenaf. De vijand die valt ook van buitenaf. Maar die kunnen met een inwendige verrader soms goed opschieten. Als je een stad hebt die belegerd wordt door vijanden. Al binnen sterke muren, maar er zit een verraar van binnen. Ik kan de stad soms ondergaan, omdat er een verrader is. En die nou ooit zijn naam mag leren kennen. Die leren kennen in zichzelf en zijn zwakheid. En zijn hulpbehoevendheid. Houd in gedachtenis. mijn houders, die leren zo duidelijk kennen. Dat ze aangewezen zijn alleen op de leren. En alleen op die verbondsmiddelaar in wie God een God is genadig en baremacht. Is een vaderlijke goedheid en trouw voor de zorg. Maar dat is uit de kennis. Want naarmate dat we kennis verkrijgen van die naam. Zullen we verontmoedigd en vernederd worden. Het is een eigenschap van het geloof. Want kennis. We behoort bij het geloof. Het geloof bestaat in kennis en vertrouwen. En hoe zullen we nu vertrouwen in die we zijn naam niet kennen? In die we hem niet kennen zoals dat hij in Christus is. God een milde zegenaar? Hebt hem zo wat leren kennen? Ach, ik hoor iemand zeggen, ja man, maar nog hij zo ver. Nee, dan dadelijk ik nog even, even wat lager Ach, dan neem ik even het. Door God en Heiligen Geest was haar verstand verlicht en haar wil vernieuwd. was nieuw leven in ze. En wanneer de oom is komt te beproeven, tot de derde maal toe, dan zegt ze, val me niet tegen moeder. Ze wil zeggen, hou nu maar stil. Waarom dan? Uw volk is mijn God. En uw God mijn God. En waaruit? Uit de kennis van God. Die hadden zo duurlijk gekend. Dat ze een afkeer hun gruwel kregen. Van de afkouderij van Moab. En zonder wierp het gezegd. Van de leer van Gods woord. De gezegd zoals dat God. In Israël uh, zijn dienst gegeven. En wat doet ze dan? Wat we ons meer gezegd hebben. Onvoorwaardelijk geeft ze zich ook. Uh, want wanneer ze zegt. Uh, uw God mijn God en uw volk mijn God. Uh, dan buigt ze zich onvoorwaardelijk naar de wil van God. Zodat wat God met haar zou doen dat was goed. Dat is het begin. Daar vinden we het eigenschap van het zelfmakend geloof. En we vinden ook niet uh, dat ze murmureerden toen ze naar het veld ging. Ze kregen nadere kennis van Boas. En we vinden ook niet dat ze murmureerden uh, toen Boas ze niet nam en zegt er is nog een uh, looster nader. Murmureer is ook niet. Uh, mijn looster kennis onderwerp. Vandaar het het de Bijbel Heilige uitgeblonken hebben. Abraham had zodanige kennis van zijn naam, dat wanneer dat hij Isaac moest gaan offeren, eh, dat hij eh, zei, de Heeren zal erin voorzien, gelovende, dat al was dat Isaac tot stof verbrandde dat God hem weer terug zou roepen. Want het geloof mijn orde is op zichzelf wonder. Ik heb het niet het geloof dat we moeten hebben voor een zijgen om een zijgen aan te halen. Maar het zelfmakend geloof is op zichzelf wonder. Daar gaat alles geloven van Zoals dat hij zich in zijn woord openbaart. Zodat het vertrouwde kennis eh, door de heilige geest verkregen wordt dat de schrift. En zodat het waar wordt de verborgenheden des Heren zijn voor degenen die hem vrezen. En hun verbond, en zij verbond om hen die bekend te maken. Naarmate dat we leren kennen mijn Hertz, die uw naam kennen, en we zeiden, dat brengt mee onderwerping. Zij dat er geen mensen die geen fouten maken af. We vinden van de Bijbel heilig ook de zwaakheid en gebreken. Dat ze geen geloof oefenden, of dat ze door het ongeloof overvallen, of dat ze de verrader van binnen uh, vergehoor gaven. Maar wanneer het geloof werkzaam en in wezen oefend wordt, is er onderwerping aan de leiding van God. Dan openbaart zich, dan openbaart, dan openbaart zich dat Daniel onderwerp zich dat in de leeuw terecht was. En openbaarden zich de drie jongelingen aan zijn hoofd terecht kwam. En welm mijn ouders dat kan geleerd worden op de school van Christus. Die zelf gebeden heeft toen de beker van Gods kraamschap tegen de zonde op zijn hand gezet werd. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kan geleerd worden uit de kennis van zijn naam. En nou de kennis van die dierbare en gezegende borg. Maar wat vinden we dan? In de tweede plaats. Uh, want. Uh, en die uw naam kennen. Uh, zullen op u vertrouwen. Er staat niet. Kunnen op u vertrouwen. Maar zullen op u vertrouwen. En u zeiden we straks. Het geloof bestaat in kennis en in vertrouwen. En wanneer het geloof bestaat in kennis en in vertrouwen, daar is niets schonder als het vertrouwen. En niets beminnelijker als het vertrouwen. Neemt mij de hier in de natuur een beeld. Een man en een vrouw. Wanneer uh, die melkkaner niet vertrouwen is het huwelijk kapot. Het huwelijk kapot. Wanneer er wantrouwen geboren wordt, neemt wanneer we vertrouwde vrienden hebben. En we uh, ervaren in soms uh, dat het vertrouwen gekränkt wordt. Waar kan dat smattelijk wezen? Wanneer het vertrouwen gekrenkt wordt. Ja. Dan zegt men: ach, ik ben vertrouwen in die man kwijt. Of ik ben vertrouwen in die vrouw kwijt. En mijn houders, daarom zeggen we: er is geen schoonere zaak als het vertrouwen. Ja. Want wat doet dat? Dat vertrouwt op het gesprek gesproken woord. Daarom zegt de dichter van psalm 119, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, indruk mij toegezegd. Dit leert mijn ziel u eraan te klimmen. O, mijn hobbes, dat gaat steunen. Op de getuigenissen Gods. Daarom vinden we vandaag dat hij zegt, uw getuigenissen zijn mijn vermaken. Waarom? God liegt niet. God is waarachtig en alle mensen zijn En u kan God alles behalve liegen. Zodat wanneer dat u ooit. Ogen een woord tot ons gesproken zou hebben, ooit een belofte gegeven zou hebben, dan zou die ophouden God te zijn als die niet vervuld. Maar, nu moeten we even opletten. De ervaren leert mijn houders. waar we van de week nog van ontroerd zijn, dat men zoveel geloofd heeft van God. En dat uit de vrucht openbaar Dat er niets van God bij geweest. En waarom? Ach mijn hoor. Als God wat belooft, brengt hij altijd in de onwaardigheid en in de verontmoediging. Een God die werkt, zijn beloftes niet te grabbelen hoor, raap maar op, met voorkomende waarheden en inkomende teksten. Niets gevaarlijks. Maar als hij ooit iets komt te beloven, eh, dan komt er geloof bij te geven. Weet je waarom? Hij belooft naarmate dat we kennis hebben. En u brengt de kennis mee waarvan we lezen van Abraham. God die haalde hem uit het land van Heddergeldeën. En belooft hem dat hij zaad zou hebben en zijn zijne zaden gezegend zou worden. Alle geslachten daar, dus hij beloofde hemzelf de Christus. Als zij zaten. En wat gebeurt er nu? Daar gaan 25 jaar overheen. En dan vinden we dat Paulus zegt dat hij op hopen tegen hopen geloofd hebt. Vertrouwende dat hij die het gesproken heeft ook doen zal. En dat al is het. Daar staat zelfs dat hij het ongeloof niet getwijfeld heeft. Ja. Hij is wel eens geschud geworden, dat vindt wanneer Sarah zegt: neemt Hager tot een vrouw. Daar heeft hij maar verdriet van gehad, van het ongeloof. En wanneer dat je Hager nam en een snel geboren, ruzie in huis en de laatste eruit. Dus, eh, mijn hordes, wanneer we hier vinden die zijn naam kennen. Zullen op hem vertrouwen. Dat wil zeggen, het vertrouwen, steunen op zijn woord, steunen op zijn belofte, steunen op zijn onverbreekbare vertrouwen. die nooit een val zal gedoven. Zodat het vertrouwen het schoonste kenmerk van geloof is, vinden. In de catechismus is nog zonder zeven wat is een oprecht geloof. Een oprecht geloof is niet alleen een zekere wet of kennis waarvoor ik alles voor rechter gehaald heb, wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een hartelijk vertrouwen. Dat niet alleen anders, maar ook mij. Eeuwige gerechtigheid van God geschonken zijn. Uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus. Vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid. Het vertrouwen. Oh, mijn goden, laten we toch bedenken dat wanneer we met voorkomende waarheid, wat we voor beloftes zouden kunnen halen, en dat maar aangrijpen zonder dat God gesproken heeft, en dan durf ik hier wel te zeggen, mijn goden, God God geeft geen vijftig en honderd tegelijk, hoor? Die heeft vroeg iedere dag in. Nee. Laten we zeer voorzichtig zijn. Maar als die ook eenmaal gesproken heeft, dan geldt het ervan, ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Zodat we altijd reden hebben om onszelf te onderzoeken. En de beproeven wat Paulus zegt. Beproeft u zelf of dat geen geloof zet? Want het geloof bestaat in het vertrouwen. Ach, zou het geen oneer wezen voor een kind. Wanneer dat hij zijn vader en moeder niet vertrouwt. Wat kan een kind zich soms gerust. Neem nog heel eenvoudig een beeld. Toen oorlog was, was de oudste van mijn twee jaar, meen ik. En als er bommen vielen, of er werd geschoten, en ze zat maar op mijn schoot, was ze veilig. Hoewel ze geen eens veilig was. Maar dan gevoelde ze zich veilig, omdat ze bij haar vader was. En nu kan het vertrouwen meebrengen, dat men soms in gevaar, in de grootste smaakten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten al mijn lust in hem zijn Opgewekt wordt zelfs de kerk tot vertrouwen, vertrouwt op hem, o volk Isma. Tot voor hem uit uw ganse hart, God is een toevlucht van alle tijden. Waarom? Omdat God in Christus een God is van volkomen zaligheid. Zodat wanneer we er onder ons mochten zijn, hij zou iets hebben leren kennen van de goddelijke duivel. En van de goddelijke rechtvaardigheid. Snelwetendheid. En dat je een leesbare brief bent en dat je moet bekennen. God, ik kan bij mij niets bekijken, dat dat alleen dat zon werd. En iets anders heb als zon. En dat hij naar zijn heilige recht me voor eeuwig zou kunnen verdoen. En mijn oor, dus dat is staat niet zo danig. Zodat ik als van de week nog eens een keer hoor. Grote God, je kan mij met de koren velten met Abram zomaar laten gaan. Wordt zo lichtvaardig wat gezegd, ze maar het moest er op aankomen. Het moet er eens op aankomen. Want als dat werkelijk beleefd wordt, mijn God, dan staan we heel waardig gezegd. Dan leren we dat kennen in het licht van de goddelijke meester, In het licht van de goddelijke deugd. En dan komt hij in de vernedering. En dan kan hij niet zo makkelijk zeggen, als God me in de hel hoort, is die heel recht. Nee, mijn God. Dan zijn ze de eenzaamheid vinden de oh, geest. Genauw, God genau. Want zelf maken. Door het geloof leren we wel kennen dat God rechtvaardig is dat hij doet zal. Maar dan brengt de kennis mee. Dat die God is die in Christus een God is. Die zeer mild is in het schuldvergeten. En die maar aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dan wil hij, al naarmate dat we kennis hebben, en we zouden op hem mogen vertrouwen. Zelfs wanneer dat hij eens gesproken hebt, eenmaal sprak God op mijn hoort. Tot twee maal toe heb ik het gehoord, dat zeer zijn de en krachten. Ach, hang dan zodanig op hem te vertrouwen, die. Hoe het ook nog tegenlopen, Gestaar op ze moet dit open. Want dan moet je niet denken eh, dat er altijd voor de wind gaat, De moet je deze psalm nog wel uitleggen. We vinden nog in het voorgaande vers dat hij zegt, en de Heeren zal een hoop vertrek zijn voor de verdrukte, een hoop vertrek in tijden van mijn En in het negentiende vers want de Nodruftig, zal niet voor altijd vergeten worden. Nog de verwachting dat ze in eeuwigheid verloren zijn. Dus de nooddriftige en de ellendige worden. En die komen God wel eens te beproeven. Of dat ze werkelijk op hem vertrouwen. Hoe dan? Wel, als ze niets van kunnen bekijken. Om dan met de dichter van Psalm 130 te zeggen. Ik blijf de Here verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten. Zijn nog feil Want dat vertrouwen wortelt. Het zaligmakend geloof in de schrift. Niet in mijn gevoel. Want dat kan ik nu hebben over vijf minuten kwijt. is. Maar de waarheid. De schrift. Waarvan Christus zich noemt. Onderzoek de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Zodat het vertrouwen. Mij de is. Al is het zelfs eh, dat we eh, niet eens zouden kunnen zeggen, ja, maar ik heb zoveel dierbare beloften. Gehad, dan zou het nog kunnen zeggen, wezen. wanneer je waarlijk gelooft, daar staat dus geschreven. God spreekt op mij door zijn woord om gebruik te maken van zijn getuigenissen. Waarom dat David ook zei, uw woord is mijn lam voor mijn voet en een licht op mijn pad zitten die ook nog onder ons. Uh, maar dan ten laatste, uh, voor ik hier nog even afstap, uh, zelfs uh, wanneer bij alle genade die God verheerend is, uh, en die hem kennen zullen hem vertrouwen, als we nu alleen in dit leven hopen de waren op Christus, waren we de lemmigste van alle mensen. Dat al is het dat het nu nog niet geopenbaard zijn wat we zijn zorg. Maar we maken door het geloof de belofte van Christus. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En we maken door het geloof God zodanig kennen in Christus. Mijn de is om dan in dit vertrouwen te leven. En dat te melden in ons licht. In het vertrouwen te leven. <coughs> Welk vertrouwen? Ach, in het geloof staat het geloof strakjes verwisseld zal worden in een schouw. En wat het dan eens zal wezen. Die we naam kennen, zullen op u vertrouwen. Zelfs de rechtvaardige vertrouwt op hem in zijn dood. Dat al is het dan we zelfs de dood bij ons waar zouden nemen. Om dan nogthans op hem te vertrouwen. En dan door het geloof nog te hopen dat er toekomst is voor de kerken gods. Wat het eens zal zijn wanneer ze hier afgelost zullen worden. En het geloof zal verwisselen om dan God volmaak te kennen. In het aangezicht van Jezus Christus. Het lam gods. Gewassen door het bloed des Lams De vader voorgesteld te worden. dus onze gemeente. Zonder vlek en zonder rimpel. Voordat we van het laatste de troost uh, Voor de ellende nog iets zeggen. zingen we vooraf nog op psalm 89 het zevende vers. Omdat gij heren niet hebt verlaten degene die u zoekt. Welk een troostrijk woord mijn rots. Ach, wat lees nog in Jeremia, in Jezaja, en we menen de laatste nog eens over gesproken hebben, dat de kerk zegt de heren heeft mij verlaten en de heren heeft mij vergeten. En dat hij dan zegt, kan ook een vrouw haar zuiveling verdienen. Wanneer we nu hier vinden, omdat gij, heren, dat is zijn verbondsnaam, en niet hebt verlaten, degene die u zoeken. Dus er wordt hier gesproken over mensen die zoeken. En die u zoeken. Dus dat zijn mensen die met eerbied gesproken, of hem kwijt zijn of hem missen. En hier staat degene die niet verlaten hebt, degene die u zoeken, Wie doen dat niet? Wel, mijn houders, die hem weer kennen. En die vertrouwen dat hij is, zodat hij in zijn woord zich openbaart. En nu gelovig aan zijn troon blijven hangen, al was dat ter laaf snikken. Dat al is het, dan ze zich soms gevoelen verlaten. Dan zegt hij hier, uh, hij zal ze niet verlaten. Dat dat is het, dat het voor de gevoel schijnt zijn. Dat ze voor God de mensen verlaten zijn. Maar, als er in haar hart woont uit de kennis. En naarmate dat die kennis is, we gaan we het dan niet meer over uitweiden. Ach, om nu die hem zoeken. Dat hij die, die niet verlaten heeft. Die uw naam kennen. We zullen op hem vertrouwen, omdat de Heer niet verlaat. Omdat gij Heer niet verlaat, degene die u zoeken. Ik vind nog in een der psalmen, u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op U staan. Laat mij van het spoor in uw geboven vervat, Niet dwalen Heer, laat mij niet hulpeloos vaar we die van dan vanavond onder ons ook nog zeggen. Al is het dat je het niet hard of durft te zeggen. Maar dat uit het gevoel van het gemis. En het geloof dat in hem alles is. Je hand op je hart zou kunnen leggen. Heer, ik ben een zonder. Maar dit legt in het diepste van mijn hart. Ik zal geen rust kunnen vinden voordat ik u gevonden heb. Want die mij vindt, vindt het leed. En trekt er wel gevallen van de heer. En hij zal niet beschaamd maken die hem verwacht. Want zijn eigen woord is zoek. En gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Bid en u zal gegeven worden. Want die bid die ontvangt en die zoekt die vindt en die klopt zal opengedaan worden. Dat is het woord van Christus. En dan zal hij op zijn tijd en op zijn wijze en tot eer van zijn naam daar de directe achter van op psalm zingen de heren die te Sion vond. Wanneer ze mochten leren kennen dat ze hem gevonden hebben. En die hem vindt, vindt het leven. Ach, dat kan niet anders. Of die zullen ook zijn naam willen dragen. Die zouden het niet kunnen laten om goed van God te spreken. Misschien zijn er onder ons nog. Ach, die door onweder voortgezegd. Ongetroost over de herden gaan. En die bij tijden soms vrezen. Of dat gij van God vergeten en van God verlaten zijt En dan ga ik u niet vragen hoeveel teksten of zij je leven gehad hebben. En hoeveel versies of zij je leven gehad hebben. Maar dan ga ik u vragen. Ach, hij ligt er in je hart verklaart. Geen rust te vinden voordat je mag rusten in God. En we vinden van Augustinus die zegt, het hart eens mensen vindt geen rust voordat het rust vindt in God. En dan weet ik wel dat Jezus zijn discipelen wel eens apart nam. En zei, er komt hier in een woeste plaats een rusten weinig. Maar Christus heeft niet gerust voordat hij de naam des Heren, de Vader, verheerlijkt heeft over Hij heeft niet gerust totdat hij uitgeroepen heeft, het is overigens. Hij heeft niet gerust totdat de deugden gods verheerlijk wordt. Wat deunt u, mijn ouders? Nu worden we in onze tijd wat naar de rust overgejaagd. Dat wil zeggen een valse rust, een gevaarvolle rust. Rust buiten bloed en buiten gerechtigheid. Rust buiten Christus en zijn gerechtigheid als grond voor de eeuwigheid. Laat u nooit misleiden mijn ogen. Hier vinden dat u niet verlaten zal degene die u zoeken. Met andere woorden, de dichter wil zeggen, heren, je weet van ze. En je kent ze. En je kent ze in, de in en uit. En zijn dat dan zulke lieve kleine ziel die dan kunnen ze zelf niet verhalen. Kunnen ze zelf niet verhalen. Nee, de oprechte zoekende. mijn urnisten, die hebben wat bij zich. En wat dan? Ach, ze hebben de schuld bij en die moest ze kwijt. Ja. En die kennen ze niet kwijt. Hij zal alleen aan de voet van kruis. En dat kruis kan uit het gezicht wezen. En God kan uit het gezicht wezen. Maar wanneer het in de hart verklaart ligt, zullen ze niet kunnen rusten. Want iemand die zoekt, openbaart. En eh, mijn hoeders, wat we zoeken, moet waarde hebben. Ach, als nu den Heer, zoals die zich openbaart in Christus Jezus, voor ons die waarde niet hebt, om dan niet kennen, zoeken we niet. Zoeken we de dingen van de tijd, het genot van de tijd, het vermaak van de tijd, en nog wat God die is erbij. Maar, dat is niet het zoeken. Het zoeken bestaat hierin, dat we ons bewust zijn, dat we wat kwijt zijn. En dat voor ons zulke waarde heeft, dat al wat de wereld biedt, kan dat niet vergoeden. Nee. O mijn En wanneer ze de waarde leren kennen, van de zaligheid zoals die is, in God en Christus. Ach, en ze zouden dan vinden waar ze zoeken. Dan zou je ze horen zeggen, weg wereld, wegschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren. Ik heb Jezus verkozen wie in zijn gegeven. Want de onafspulgelijke rijkdom die er is. Voor den zoekenden. Die de Heer niet beschermd zal maken. We zeggen op zijn tijd. En op zijn wijze en tot zijn eer. Daarom vinden we die uw naam kennen. Zullen op u vertrouwen. Zelfs ook. We vinden nog in Psalm 22. Hij leert vertrouwend wachten. Die afwachten. Ik hoor wel eens van de mensen zeggen. We moeten het afwachten. Dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Maar waar een levendige verwachting is. Geldt het van hoop dan. Al den Heerigheid gijvuld. Is Israël een no, altaar, zal verlossing komen. Hij, zijn goede, is zeer groot. Ach, dan zal het er van geld. Als hij zijn woord komt te bevestigen, zijn naam. Moet eeuwig de eer ontvangen. Mijn loop hem vroeg en zwaar. En het God genade verheerlijk. En eh, moeten we niet denken dat we altijd die verzekering hebben. Dan geldt het ook wel eens bij vernieuwing weer. Ik zocht hem in mijn lange dagen. Ik bracht mijn nachten door met klacht. En weet je waarom? Naarmate dan we kennis hebben. En we moeten dan eens leven dat we de heren kwijt zijn. Zal dat te meer smet veroorzaken. En te meer uitdrukken. Ach, ik laat u die lost. En zij dat ge me zegt. Ach, dan zal die ook maken Die we naam kennen zullen op u vertrouwen, omdat gij niet verlaten hebt, heren, die u zoeken, dat God, die rijk is in warmhartigheid, daartoe de waarheid zegen is onze wens en beelden. Amen. Onze slot zijn zei Psalm 72, vers 11. Ga voort zijn in vrede en ontvang de zegen des heren.